Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Franse regering wil dat de Europese regels voor Franse boeren soepeler worden. President Macron hoopt zo de boeren tegemoet te komen. In Frankrijk wordt er al dagen met trekkers geprotesteerd tegen die regels... Cosprint Frank Renaud vertelt dat Macron deze week bij een EU-top wat aan die regels hoopt te veranderen. De regering heeft toegezegd dat ze daarover willen gaan onderhandelen in de Europese Unie. President Macron gaat dat doen bij de aanstaande top in Brussel ook. Maar goed, de vraag is natuurlijk of hij daarvoor de handen op elkaar krijgt. Frankrijk heeft veel invloed in Europa, maar er zijn natuurlijk meer dan twintig lidstaten. Dus dat moet overhandeld worden. En de boeren hier die hebben er eigenlijk weinig vertrouwen in dat dat gaat lukken. Sterker nog, als je ze vraagt naar de die zegt ze dat ze helemaal geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Ook niet dat het nog goed komt. Dus zij verwachten dat ze hier nog lang blijven staan. Volgens hem moeten Franse boeren nu 4% van hun grond... vier jaar lang braak laten liggen. Waardoor ze dus inkomsten mislopen. In de Tweede Kamer ging het vandaag over de jeugdzorg. In de begroting van het kabinet staat dat er dit jaar bezuinigd gaat worden... met een half miljard. Maar demissionair staatssecretaris Van Ooyen... wil dat die bezuiniging van tafel gaat. Vertelt verslaggever Roel Bolsius. Hij zegt het kabinet is gevallen en dan is het gebruikelijk dat het demissionaire kabinet terughoudend is met het maken van nieuw beleid. En dat geldt volgens de staatssecretaris ook voor het in zijn ogen drastisch veranderen van het bestaande beleid. En dat is volgens hem aan, het, aan de nieuwe Tweede Kamer, aan het nieuwe kabinet. Dus daar legt hij de bal ook vandaag. En een van de partijen die aan het formeren is, NSC, vindt in ieder geval ook dat er nu niet bezuinigd moet worden op de jeugdzorg. Want de vrees is dat zo kwetsbare kinderen nog verder in de problemen komen. En inwoners van Oude Pekela in Groningen vragen zich af of ze hun schade vergoed gaan krijgen na een spanningspiek van vorige week. Doordat dieven koper hadden gejat uit een transformatorhuisje, kwam er te veel volt door de stopcontacten in de buurt. En dat merkte Dylan ook s'nachts. Om zomer moest ik naar mijn werk. En ik word om half hier ook wakker, schrik ik wakker. Een knap deel heel die opladen, die knapt in mijn gezicht. Ja, en meerdere Groningers zitten nu met kapotte koelkasten, televisies en zelfs kapotte boilers door die spanningspiek. Netbeheerder Ennexis zegt dat de meeste bewoners het kunnen fixen via hun inboedelverzekering. En Groningers die dat niet hebben, daar gaat Ennexis even koffie mee drinken. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen begint met een zonnetje. Maar later op de dag trekt het overal dicht. En tegen de avond komt er motregen aan. Het wordt een graad of elf. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland heb je vooral nog vertraging op deze wegen. De N202 Amsterdam-Imuiden tussen Spaanwouden en, en de A22. Twee kilometer en een kwartier vertraging. De N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen. Tien minuten extra. En de N208 Sassenheim richting Velzen. Tussen Sandpoort en Imuiden twee kilometer. Vertraging is twintig minuten. En tot zover de ANBW Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv.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 En klassiekers gooien bijna tot het eind toe uit te draaien. 2012 was het uh, jaar dat Alaska uh, Actors and Liars uitbracht. En daar stond dit hele wonderschone album. En ik met mijn muzikale vrienden uit Volendam waren het er toch wel een beetje over eens. Dat dit een beetje het vlaggenschip uh, was van uh, dat uh, album Actors and Liars. Ik heb laten vertellen dat er zelfs een album nummer 4 van Alaska in de maak is. Maar uh, hoe het daarmee staat, dat kunnen we straks eventueel nog even vragen aan Frank Bond. Want hij is vanavond telefonisch uh, te horen in de uitzending. Hij heeft ook uh, te maken met iets anders. En dat is ook echt de aanleiding waarom we hem, uh, hem vanavond in de, uh, in de uitzending hebben. En dat heeft uh, te maken met Francis Alban Blake... want er komt uh, nog materiaal aan. Spels heet de EP. Nee, ik heb uh, het hele complete werkje binnen... maar ik kan er op dit moment niet zoveel mee. Het enige wat ik kan is het uh, oude materiaal laten horen. En uh, dat gaan we dan ook in het laatste uur uh, doen. Uh, het is trouwens nog niet het enige wat uh, uit Volendam komt vanavond... want uh, er zit nog meer in. Zoals bijvoorbeeld Blanco. Zoals bijvoorbeeld Lorem Ipsum. Die zit er ook in. En eh, niet te vergeten, er zit er ook nog iets. Wat, euh, wat eerder is uitgebracht op het King Forward Records. Maar die zou je bijna vergeten. Maar dat is ook wel eens een keer aanleiding om dat eens even. weer boven tafel te halen. En dat is. Um, en dat is. Ba, ik ben het gewoon kwijt. Maar in ieder geval. Uh, ja, ik weet het alweer. Arjon met Circle of Blame. Die gaan we straks ook nog horen. Um, vanavond was het de bedoeling dat Bonaniki hier uh, in de uitzending uh, te horen zou zijn. Maar hij. Neemt een gitarist mee en laat het dan net gebeuren. Die gitarist is ziek. Dus Bon Nicky zou wel kunnen. Maar het is afgesproken dat ze met z'n tweeën dit zouden doen. En die gitarist die ligt gewoon thuis te stagger in zijn bed. Besloten is om dit te verplaatsen naar 22 februari. Dan klinkt dat gek. Want we zouden toch in de hele maand februari bezig zijn met die Robbe Akda wordt. Ja, dat is wel zo. Maar uh, op de kalender kijkend bleek dus dat 22 februari de enige avond is... dat er niets uh, was uh, in het uh, patronaat rondom die Robakda akda woord En dan uh, is het gat uh, snel opgevuld. Uh, trouwens is dat ook een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Want 29 februari, dan is uh, dit uh, ploegje ook weer van huffel. Want dan is er de night-editie van de Robakda akda woord Kortom, we zijn er wel uh, driftig mee bezig uh, bij Alternative FM... En daarom in deze 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf veel uh, werk uit Noord-Holland. Ook van de afgelopen maand. Maar ook iets uh, wat, uh, wat je bijna uh, zou denken van... Hé, hey, was dat er nog? Maar goed, dat uh, allemaal uh, in deze uitzending. Er is ook uh, gesproken woord met Luc Nijman. Die gaan we straks bellen. Uh, want er is uh, nieuws uh, rondom het materiaal wat hij heeft uitgebracht. Ik zei al, uh, Frank Bond in het laatste uur. En dat heeft alles te maken dus met, het, uh, met de EP Spels. En daartussenin heb ik ook nog een gesprek opgenomen met Sander Zuurbeer. Dat heb ik vanmiddag uh, gedaan. en Sander Zuurbeer zit bij Noorderwind. Noorderwind Alkmaar dat heeft uh, te maken met een coachingstraject. Nou, dat ga je straks allemaal horen in uh, uur nummer 2. Maar we hebben zoals gezegd... Ook materiaal wat uh, ja, weer best wel actueel kan gaan worden. Want Von V komt met nieuw materiaal aan. Unreal gaat volgende week uh, ten doop worden gehouden. En dit is nog een single van de vorige EP. Atoon! 2022 heeft hij een uh, flink deel van het land uh, kunnen zien. Want toen zat hij in de popronde. Deze Nicky. Trouwens, hij is ook een uh, voormalig deelnemer aan de Rob wordt. Die volgende week uh, gaat beginnen. En dit, uh, is het uh, laatste nijverwerkje van hem. Follow the light. En 9 februari, dan komt er een uh, nieuwe single van hem aan. Vanavond uh, treedt dit uh, gezelschap op in The Wolfhound. En dan heb ik het over Low Eddie. En het nummer dat heet Evolver. Put so much weight on my shoulders built een break waller on my heart and lungs, and I can't myself from my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 I did not say En dat was hem. Luc Nijman met uh, If You're Wrong. En Nou, ik heb het niet mis, want ik heb hem ook aan de telefoon. Uh, ja, goedenavond, uh, Luc. ja. Uh, ja, want uh, je, je bent sowieso al, uh, hoor je ook, een beetje bij het interieur. Want uh, je bent ook meerdere malen hier geweest. Uh, is het niet alleen, dan ben je ook uh, met uh, Rai Saitoshi geweest. Uh, de laatste keer was het met Annemarie Hilbrands, kan ik me herinneren. Dat was vorig jaar. En, um, ja, en je bent ook nog eens een keer samen met ro hier geweest. Oh, dat klopt. Inderdaad. Ja, de uh. Electro of de Rolex Babies of de Electrolux. Eén van de twee. Ja, ja, precies. Ik denk op dat moment was het Rolex Babies was. Ja, ja, zie je? Dat bedoel ik. Dus, um, en, en, en over die ro uh, gesproken, want dat is dan een mooi bruggetje naar, uh, naar dit uh, verhaal toe. Uh, die zei, ja, vroeger had je dubbele A-kanten, maar dit is eigenlijk ook een dubbele A-kant, toch? Ja, <laughs> yeah, dit is wel, ik zou dan een A en een B-kant noemen. Dat wel! In, in de ding, ja, um, backed with. Like, uh, op de andere kant heb je dan, maar dan uh, tegenwoordig heb je geen backed... Je ja, hebt echt geen achterkant. Maar uh, ja. ja, een dubbel A-kant kan je ook wel noemen. Maar uh, het is um, yeah, twee, twee kanten van, uh, van, van mijn zangschrijftechniek zeg maar. Ja, ja uh, want uh, wat we net hebben gehoord is uh, nummertje twee. If you're wrong. Uh, maar we hebben er ook uh, straks een na het gesprek. En dat is uh, You Will Survive. You Will Survive, inderdaad. Ja, even over deze. Want uh, die, uh, die hoorde ik ook net even een beetje voor het eerst. Maar dat is toch een, een hele andere stijl... die ik een beetje van je gewend ben, Luc. Ha, ha, ha, ha. Ja, dus je hebt me enigszins verrast. Ja, ik, ja. Um, je, je wil uh, veranderen natuurlijk. Uh, dingen ja. komen buiten, En uh, ik, ik ben altijd blij als uh, er een ontwikkeling in zit. En uh, blijkbaar bij deze is dat zit ook dat, uh, dat uh, ontwikkeling. Ja, um, want... Uh, Waar heb je hier een beetje je invloed eigenlijk een beetje vandaan gehad? Deze nummer, If You're Wrong You Ain't Right, dat um, is eigenlijk een soort bluesy nummer. Van oorsprong hou ik van blues. Je yeah. houdt yeah, van blues, ja? Ja, dat zit een beetje in deze nummer, vind ik. Ja, wat uh, trekt jou aan in blues? Oh, die De blues om blues te hebben, dus een beetje down feeling. Ja. Dat, dat heb ik altijd een beetje uh, um, ja, meegeresoneerd als het ware. Ja, uh, want, uh, want jij bent uh, van oorsprong ben je een, een Engelsman Brit. Ja. Maar je woont al uh, geruime tijd hier in, uh, in Nederland, in Amsterdam. Ja. Schuim je dan uh, een beetje ook Amsterdam een beetje af om een beetje dat gevoel uh, te krijgen? Dat blues gevoel? Nee, dat, dat, ik denk ook in Amsterdam heb je, um, er zijn, zijn, blue, yeah, zijn bluesplekjes uh, weet je, um, Malu Melu enzovoort. Ken je dat? Wat zeg je? De... Malu Melu. Die... Malu en Melu, waar, waar zit dat dan? Dat uh, zit op die lijnbaansgracht. Ah, uh, ja, ja, ja, ja, ja. De, de lijnbaansgracht, dat is de gracht uh, waar bijvoorbeeld de melkweg aan zit. Inderdaad, ja. Ja, weg van de melkweg. Ja. En, en uh, Amsterdam heeft dat, uh, dat, dat gevoel bij, uh, vind ik ook. Ja. Yeah. Um, ik bedoel, van blues, ja, ik, ik ben zo blij met Amsterdam, zelfs wanneer het verandert over de jaren. Ja. Ja, de blues zit in mij. Je, je, je neemt het mee waar je ook gaat, denk ik. Ja, yeah, ja. Yeah, en yeah. Het is heel simpel, het is net... Ja, uh, yeah, of je houdt van of je houdt van niet, maar um, ik kan er uren op uh, luisteren op een oude vent met een uh, beat, een oude acoestisch gitaar uh, en een blues aan het houden. Ja, ja. Dat, dat, uh, dat raakt mij gewoon. Ja. Uh, ik weet niet wat het is, maar het is uh, iets wat ik... Uh, ja, ik doe dat niet vaak in mijn eigen muziek, maar ja. bij deze, het was gewoon uh, een van die momenten waar ik, ik zat op mijn keyboard en ik zat er even te nemen. En dan, dit kwam vloekte uit, en ik heb de geluk gehad dat ik op, uh, op recordknop had gedrukt. En ik heb hem um, gewoon gekregen, als het ware, in één keer. oh um, en, en dus, ja, wat je hoort is eigenlijk echt letterlijk van, vanuit mij binnenin. Yeah. Door mijn vingers en door, door mijn mond. En dat yeah, was vloekt uit. Yeah. And, um, het, het, je hebt het eigenlijk ter plekke in één keer uh, bedacht. Uh, de woorden kwamen in één keer. Uh, de muziek kwam yep. in één keer. En je had uh, meteen ook alles uh, maar aanstaan. Uh, dus het is eigenlijk een one take, dit, uh, dit, deze, dit oh, nummer. Ja, ja. En al die extra uh, uh, instrumenten wat je hoort, die waren ook in één keer gedaan. Dus dat mm heb -hmm. ik het, uh, met de keyboard gedaan. Maar dan die uh, slide guitar eroverheen en de bas. En yeah. yeah, er zitten drums bij. Ik denk dat that dat is alles wat erin zit. En het uh, is gewoon heel... Voor mij, mij betreft het heel simpel, maar het uh, raakt een snaar. Ja, uh, ja uh, dat, dat zeker. En, uh, ja, want, want ik heb ook begrepen dat dit de opmaat is naar meer materiaal wat je nog uh, de komende tijd uh, naar buiten toe wil brengen, toch? Klopt. Ja? Mijn wens voor mezelf van dit jaar um, was om mijn muziek, eigenlijk meer van mijn muziek uit te brengen. Ja. Ik heb niet genoeg uitgebracht. Ik heb zoveel. Ik heb over 400 liedjes over die, over die jaren geschreven. Ja. En ik heb uh, en, ja, 30 of zo albums die ik uit moet brengen. En, en ja, het is zonder dat het allemaal uh, op mijn hartschuif zit. Dus ik denk van, laat dit maar buiten komen. Ja, ja. Dus in de komende drie maanden, je, je krijgt nog uh, een paar singles van me. En ja. dan krijg je de album. En ja. de album heet ook You Will Survive. Ja. Dus dan de single die je, denk ik, gaat draaien. Ja. En uh, ja, dit, dit, dit is het begin van uh, nog meer. Ja, um, en, en dat smeer je een beetje uit uh, de komende tijd, uh, begrijp ik uit ja. jouw woorden. Ik denk uh, een, minstens één keer per maand dan breng ik uh, of een single of een album uit. Ja. Dus dit, ja, als het goed is, komt uh, uh, er yeah, twee, drie albums. Zo ja. uh, um, so, misschien vier. Um, dus ja. Uh, yeah. Kijken, luisteren, je, je, je krijgt hem allemaal wel te horen. Ja, ja. Is het ook de bedoeling... Nou ja, goed, je hebt al een beetje het, de titel vrijgegeven... You Will Survive, want zo gaat het album heten. En zo heet die single ook, die ik zo dadelijk ga draaien. Ja, um, ja is het zo dat je ook een beetje gekeken hebt naar wat weer een beetje bij elkaar past? Want een album ja, dat heb ik altijd begrepen van de muziekmakers... Dat moet toch wel een beetje overeenkomsten met elkaar hebben. Die tracks, die moeten wel uh, ergens met elkaar in het verlengde zitten. Absoluut, ja. Ik, ik denk tegenwoordig in uh, albums. Dat, uh, dat was ook een groei proces. Maar nu um, kijk ik altijd um, even wat past en wat niet past. En er zijn genoeg liedjes die uh, niet mega in de album. Omdat dat niet... Uh, ja, het hoort niet bij. Dus dat zou een goede liedje kunnen zijn. Maar het, is, um, ja, het past niet bij het geheel. Dus... Elke keer is het een beetje een raadsel en een beetje een zoektocht. En soms gaat het sneller dan anderen. Ja. En, en, en, en ik, ja, ik schrijf nogal verschillende stijlen, vind ik. Dus is het voor mij vroeger van, uh, past, you know, past meer dan drie nummers bij elkaar? Dat weet ik niet. Ja. Maar nu tegenwoordig, ik heb mijn eigen stijl en ik doe het. En ik denk bij deze album, uh, vergelijkbaar uh, met die album van vorig jaar, die Soul Love album, ja. die was, uh, ik heb heel hard aan gewerkt en dit is een soort soort soort een loslating van toen die album klaar was, dacht ik van oké okay, ik wil nog een album maken, maar ik wil het veel makkelijker voor mezelf maken. Yeah, yeah. dus deze album is wat lichter uh, denk ik in toon. Dat yeah. nou, zijn diepere punten. en ja, dus vind ik een mooie uh, balans van um, uh, lekker luchtig um, positief nummers en wat uh, meer in inward nummers. Yeah wat je net hebt gedraaid. Dat is de, de, de, binnen, de binnenwaarts uh, kijken. En dan die, uh, de, de, de noemer die komt zo aan. Die, die is meer van een, uh, een appie. Naar buiten komen en uh, top de gay, laten we gaan. Ja. Dus dan die album is gemaakt van uh, soort een mengsel van die twee soort gevoelens. Oké, okay. dat is uh, de ene kant van het verhaal. We gaan uh, ook uh, een beetje naar het einde van het uh, gesprek. Uh, want... Als mensen jou willen vinden op het Wereldwijde Web... waar kunnen ze dan terecht? Ze kunnen terecht op uh, www.luknijmen.nl... Uh, sorry, .com, sorry. Ja. Uh, Luke, uh, Luke Skywalker, L-U-K-E, uh, ja. Nyman N-Y-M-A-N. Uh, en ze kunnen me ook op uh, Spotify vinden... op YouTube vinden, op Amazon Music, al die plekken uh, waar je muziek uh, draait... Uh, Soundcloud... Camp, um, al die plekjes. Dus ja. daar kan je mij vinden. En op de sociale media ben je denk ik ook yeah. wel te vinden, denk ik. Absoluut. Met uh, ongeveer dezelfde uh, woorden, Luc als Luc Skywalker, en dan de Nijmond met de Y. Ja. Heel goed. Um, dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is uh, You Will Survive van Luc Nijmond. And it's hard to even handle How he left you is a scandal Scarred your heart just like a vandal Whoa, whoa, whoa Whoa, this hole cuts much deeper than before Whoa, this scar Hurts much worse than aches and sores It's treason Zijn rimpels onthullen de levensjaren. Toch heeft het zijn levenslust niet doen vervagen of verdwijnen. Hij raakt haar gezicht zo teder aan, glimlachen. Dat dit een beetje de proloog was van onze verhalen. Uh, alleen uh, Christy had ervoor gekozen om op onze verhalen bestaande verhalen te maken. Dat gold dus niet voor dit uh, verhaal. Want dit was fictief. Dat kwam in haar op. En uh, toen heeft ze daar een liedje over geschreven. En uiteindelijk uh, heeft ze het uitgebracht. Omdat uh, ze daar nog wel de nodige reacties... En met name ook positieve reacties uh, op kreeg op uh, dit nummer. Souvenir heet het uh, nummer. Daarvoor hoorde je Luc Nijman met uh, het nummer uh, You Will Survive. Uh, nu tijd voor Astronaut. En Astronaut, daar schuilt uh, Pelle Bast achter. En die heeft een album uitgebracht. Uh, uh, en dat is eigenlijk zijn eerste eeuwig voor een tijdje. En daar staat ook deze single op. Breekbaar Klein. I'm Zijn. Ja, mijn hart die is maar klein Als je hem pijn doet, ben je hem kwijt Voor altijd Soms doe ik wat graag Want mijn hart die loopt gevaar Als ik hou van jou En ik hou van jou Ja, ik hou van jou En het nummer dat heet Never Your Name. En we hebben er al heel wat over gezegd. Dat gaan we niet nog een keer over doen. Deze heer was afgelopen zondag te zien in het foyer van het Vulco Theater. Sven Ros. A memory is a wild place to go. A memory is a wild place to go losing track of time on the train ride home i'm dreaming of your breath upon my skin but i don't know if we even still exist you might be back tomorrow If I close my eyes today, the landscape keeps on moving, as my hopes roll high and low, a memory is a while. We're on hold, there's things to figure out Like who we are and what life's all about We said we'd always cherish what we have I guess I'm just afraid that you I'll be back tomorrow If I close my eyes today The landscape keeps on moving The wilderness won't change een beetje mee dat te kijken. Maar dat uh, verbaasde mij ook eigenlijk niks bij uh, Kafka. Want uh, Daphne Holtland deelde uh, niet zo lang geleden nog iets over Paul Simon uh, met uh, dat album Graceland. Uh, en daar staan uh, meer van uh, dit soort uh, muziek op. Ja, en daar deed mij dit een beetje aan denken. Queen of Beast uh, daarvoor uh, trouwens uh, hoorde je uh, het uh, nummer van Sven Ross: Memory is a one place to go. Dan ga ik weer even terug naar uh, dit verhaal wat ik net heb laten horen. Want, <coughs> want het is uh, namelijk dat zij... Um, twee weken terug hebben zij het uh, album Blueprint uitgegeven. Uh, en ja, dat is uh, toch al een, uh, een verhaal apart. Want het is natuurlijk uh, een, uh, een thema. Uh, want... Dat hebben ze de, niet zomaar voor, de, voor die titel hebben ze gekozen. Uh, het, het gaat erom dat je dus uh, iets uh, kan doen uh, in je leven. En natuurlijk, het hangt ook uh, best af uh, op de plek waar je eigenlijk uh, terechtkomt. En in Nederland is dat uh, over het algemeen redelijk oké. Okay, maar uh, ja, het is uh, natuurlijk wel zo dat je daar uh, een uh, redelijke start mee hebt. En dat verschilt natuurlijk al uh, in de wereld. Je moet het maar even kijken. Op uh, 3 voor 12 Noord-Holland uh, staat een heel verhaal over Kafka... Uh, in dat uh, verband over dat album Bloedwind. We uh, sluiten af. En dat doen we met uh, deze van Boys Gun... en het uh, titelnummer van het album Harlem Hell. Sun down in a strange town, a light's fading A ten minute drive from the station, where she's waiting A pretty face you can't erase, a smile on the dial Takes you back to the old days, just for a while We've been up and down this road before And I walk these streets at least a thousand times In my head I picture you barefoot on the floor In a hotel room in Harlem Last chance to change the plans, but I think I won't. Might be time for me to go back home.